4 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. President-directeur Bert Klerk van ProRail stapt op. Hij legt zijn functie begin volgende maand om gezondheidsredenen neer. De 59-jarige Klerk zegt vanwege zijn ziekte... nu niet de maximale inzet te kunnen leveren die nodig is. Ik ben al lang ernstig ziek. Ik heb lymfklierkanker. En pas onlangs is bij mij vastgesteld dat ik weer een aantal tumoren heb... die me in de weg zitten. En er rest mij niks anders dan nu voorrang geven aan mijn gezondheid.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 In Rotterdam is de, in 2010 zijn het aantal overvallen uh, met 10% gedaald ten opzichte van 2009. Wij vinden dat niet genoeg, want het betekent nog steeds dat we eigenlijk iedere dag een overval zouden kunnen hebben. En ik vind eigenlijk gewoon dat dat verder terug moet, want het is een vreselijk delict. Het heeft een vreselijke impact op de, op de slachtoffers. En uh, we hebben ook al gezien in Nederland dat het soms ook vreselijk mis kan gaan met dodelijke slachtoffers. Om het aantal overvallen verder terug te dringen is vandaag in Rotterdam een speciaal team aan de slag gegaan.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 Flink wat regen en een stuk zachter. ANEB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A10 West richting Zaanstad. Voorknopend Koenplein, 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Alice de Bruin en Ger Jochems. Hele goede Drie minuten over vier. U bent terug bij de VPRO. Tijd voor onze juridische panel: schuld en boete. We hebben drie strafrechtadvocaten aan tafel hier: Ines Wesky, Richard Korver en Peter Plasman. En tijdens het nieuws, want we hadden het even over het feit dat er veel minder overvallen zijn. Dat hoorden we net in het nieuws: in Rotterdam, in, in Amsterdam en ook in Den Haag. En jullie zaten al zo'n beetje van: ja, god, het, uh, straks hebben we helemaal geen werk meer. Of zo, uh. Nou, er, er is natuurlijk al jaren een dalende lijn. in, in laten we zich in. in in en gansen, om een oud-Nederlands te spreken... Uh, met betrekking tot het strafrecht en criminaliteit... en uh, vervolgens allerlei huizen van bewaring die leegstaan... en die kennelijk nu gevuld worden met, met Belgische ja. verdachten. Ja, want de Belgische minister van Justitie sprak van het gegeven... dat men niet meer kon garanderen dat de mensenrechten nog werden geërbiedigd in uh, detentie. Ja. Uh, goed, men heeft dat toen uh, gehuurd hier. Ja, maar, maar als advocaat luistert u dus anders naar het nieuws, Peter Plasman... dan bij gewone burgers. Nou, ik ben laatst gebeld door een rechercheur en die zei: Ik heb slecht nieuws, we hebben uw cliënt opgepakt. En toen kon <laughs> ik toch niet laten om te zeggen: Het is pas slecht nieuws als je ze nooit oppakt. Ja. Want ja, zo zit ons vak natuurlijk ook wel in elkaar. Het is ons werk. Ja. En je kunt als burger natuurlijk. Niemand vindt criminaliteit prettig en het is gewoon heel prettig nieuws als er minder overvallen ja. plaatsvinden. Dan is maar het iets... blijft wel ons werk. Richard Corver, dan is er dan naast het goede nieuws minder overvallen, minder goed nieuws, meer inbraken. Ja, nou ja kijk, je kan ook wel minder overvallen hebben... maar zolang dat opsporingspercentage nog zo belachelijk laag blijft... als dat het in dit land is, als je dat vergelijkt met de land? omringende landen... In Duitsland ligt het bijvoorbeeld vele malen hoger. We hebben een heel laag oplossingspercentage. Uh, daar denk ik, ja, misschien dat men daar eens naar zou moeten kijken. Er is nu een soort scoringsdrift bij de politie. Men noteert aangiftes. Uh, je kunt ook het vermoeden hebben dat op sommige gebieden... het wordt ontmoedigd om aangifte te doen. Want dan kan of de men ook... aangifte anders geformuleerd wordt. En dan ja. val je weer onder een andere statistiek. Dat schijnt, vrees ik, ook voor te komen. Maar je kan natuurlijk ook de boel omlaag halen... door overvalteams op te heffen. Hè, en door allerlei politieteams te hergroepen. Te centraliseren, te decentraliseren. Mm -hmm. Maar zolang. heeft het ook niet te maken met tellen? Ja, daarom zeg ik statistieken tellen, ja, hoe benoem je iets? Ja, en, want een uh, overvaller die kan ja. bijvoorbeeld 50 vijf, auto, auto's gekraakt hebben, bijvoorbeeld ik noem maar wat, het is geen overval, maar een autokraak. En, en dan kan er gezegd worden: nou we tellen er maar één, want er is één meneer. Maar het heeft dus duidelijk ook te maken met de gedachte dat het woord veiligheid gelinkt zou moeten zijn aan objectieve gegevens, maar in de realiteit en niet de politiek meer gelinkt wordt aan ja, de boodschapper. Want. Nou, er wordt gesteld er is een onveiligheid en bepaalde buurten zouden onveilig zijn en bepaalde groeperingen zouden onveiligheid teweegbrengen, maar als je vervolgens kijkt naar de werkelijkheid, dan ik zou zeggen dan berust elke gelijkenis op een toeval. Noem eens een voorbeeld dan. Omdat heel veel maatregelen genomen worden vanuit, vanuit een, een wil om een bepaalde maatregel in het leven te roepen. En daar moet je dan wel een onderliggend probleem bij hebben. He, dus het wordt, lijkt wel alsof er vanacht, van achteraf teruggeredeneerd gaat worden naar een vermeend probleem. En waar dan men een oplossing voor kan geven. Noemen ze een vermeend probleem? Nou, er worden natuurlijk allerlei nieuwe, nieuwe wetgevingen in de afgelopen jaren in de maak geweest. Uh, vooral ter inperking van de mogelijkheden om je nog te gaan verdedigen. En uh, een van de achterliggende gedachten was bijvoorbeeld dat een gemiddelde aangever heel angstig zou zijn. En dat men zo anoniem mogelijk moest kunnen getuigen. En kennelijk voorbijgaand aan de gedachte... dat mensen soms misschien onbetrouwbaar zijn als getuigen. En dat je dat moet kunnen toetsen. En dat er zelfs sprake is soms van valse aangiftes. Uh -huh. En daar lijkt ook geen enkele aandacht voor te bestaan. Uh -huh. Peter Plasman? Een heel groot vermeend probleem in dit land... is dat uh, toch de algemene gedachte heerst... dat de verdachte, zeker de dader... er in dit land geweldig vanaf komt als die wordt gepakt terwijl gewoon alle cijfers uitwijzen... dat wij een zeer hard strafrechtklimaat hebben. Maar We het beeld het anders is anders, van... hè? Oh ja, ja, maar mensen. dat is dus een heel groot vermeend probleem, dat het beeld anders is. Want op dat beeld worden weer allerlei maatregelen voorgesteld en wordt er weer een goede sier gemaakt in de politiek. Terwijl gewoon de harde praktijk leert... dat de verdachte in Nederland inmiddels keihard wordt aangepakt. Ja, de harde praktijk is ook dat als je verdachte bent... bijvoorbeeld uh, tijdens Oud en Nieuw, dan is er opeens snelrecht. Er waren vandaag al hm. verdachten die onmiddellijk uh, zijn uh, berecht, uh, zoals dat dan heet. Uh, heeft een van u wel zo'n snelrechtszaak bijgestaan als advocaat? Nou, kantoorgenoten hebben zich daarmee bezig gehouden. En is dat een goede ontwikkeling, vindt u? Dat, dat wat we hadden net, meneer Kuis... Hij is, uh... Nou, dat het snel is, is niet slecht, natuurlijk. Het is altijd goed, snel. En voortvarend vooral. En dat er een reactie komt, een begrijpelijke reactie... Een redelijke reactie, binnen een zo snel mogelijke periode. En dat maakt het ook begripvol. En dan kan je ook aanvaarden misschien wat er gebeurt aan, aan eventuele straffen. Maar kun je dan als advocaat je eigenlijk Ja, doen. exact. Maar, want dat ja. is inderdaad het grote probleem... dat uh, uiteindelijk, en dat zie je nu weer... van al die zogenaamde incidenten die er dan zouden zijn geweest... In, uh, tijdens uh, kennelijk het overgaan van december. Op 1 januari. Uh, vervolgens uh, zie je dat van die enorme ploegen figuren er enkelingen, uh, de uitverkorenen bijna, uh, terechtkomen op een supersnel rechtzitting. En supersnel betekent in het weekend blijkbaar aangehouden worden. En maandag sta je daar en dan word je geacht een dossiertje te hebben. Maar dan wordt natuurlijk gekozen. Hoe simpel is de zaak? Ja, hoe simpel is de zaak? Dus dat moeten dan wel ja. ongelooflijk simpele zaken zijn. Nou ja, dat klopt. Kijk, in Amsterdam bijvoorbeeld staan ze morgen hè, op Eentje dag. geloof ik. Ja, door het hele land zijn het 27 gevallen. Uh, en het is ook wel logisch, want het moet voor het Openbaar Ministerie een kant-en-klare zaak zijn, die ze zo kunnen bewijzen. Bewijzen van. Ik, ik las uh, vandaag van een man die had een fles naar de ME gegooid. Ja. En dat was vastgelegd op video door de politie. Ja, dan heb je toch wel vrij ja. duidelijk. 120 uh, uur werkstraf heeft hij. Ja, wel van 40 uh, voorwaardelijk. Ja. Uh, uh, dan kan je dat doen. Maar als wij als advocaten ook maar enige twijfel zouden willen of kunnen zaaien met het oproepen van getuigen, dan zal een rechter zeggen... ja, dat kan dus niet op een supersnelrechtszitting. Want uh, dan moeten we die getuigen nog opsporen... en, en die moeten we mm. dan ook nog gaan horen. Maar heb je nog een bepaalde rol bij zo'n superrechtzaak uh, als advocaat? Ja, natuurlijk. Want, uh, dat blijft hetzelfde? Je kunt je werk nog wel goed doen, ook al moet het binnen 24 uur. Nou ja, dat kan wel. Zeker als je dienst hebt... Lastman die uh, schudt, nee. Nou, je kan dat niet op voorhand zeggen dat je daar voldoende tijd aan hebt. Ik ben voor een systeem waarbij de verdachte samen met de raadsman kan zeggen... doe mij maar supersnel recht, ben ik er snel vanaf, weet ik waar ik aan toe ben. Anders blijft u misschien toch in voorlopige hechtenis zitten als het wat langer duurt. Dan kun je zelf als advocaat beoordelen: is dit verantwoord om deze zaak in zo'n korte termijn te doen. En soms is dat, is dat best het voorbeeld wat Corver geeft, dat de bandopname zijn, dan. dan kom je natuurlijk een eind in de richting van het is een ronde zaak, maar je kunt dan als advocaat zeggen, ja, Ho, wacht eens even, ik hoor toch nog even iets anders, ik wil deze zaak niet supersnel nee. afgehandeld hebben. Maar die hebben. zaken worden dan ook meestal weer afgevoerd? He, ja, ja, ja, nee, nee. Maar, maar ja, ja, ja. Maar even het fenomeen, hè? ik bedoel, van al die aanhoudingen komen er 27 voor over het hele land, er is natuurlijk met veel tantamma's het aangekondigd, en uh, is het nou om, ik bedoel het niet lullig, maar is het dan nou voor de bune? Of doet het ook echt wat? Nee, het doet ook wel stuk. Ja, maar in, in ongelooflijk uh, uh, stukjes dan, in hele kleine stukjes, uh, er is namelijk ontzettend veel dat geïnvesteerd wordt hè? In, in deze mogelijkheid. we moet van alles, mensen moeten overwerken, dit alles om eh, liefst de volgende dag nog ter zitting aanwezig te zijn. Dus maar wordt... goed, als het helpt, is dat dan niet zo erg? Nee, maar dus kan je afvragen, het, het wordt super in dit geheel, want je hebt natuurlijk ook gewoon snelrecht, dat, dat is een, een iets langs een tandje minder, tweede versnelling zal ik maar zeggen. Ja, is dat, is dat zoveel langzamer dan? Hè? Mm -hmm. Dus je zou zeggen, waarom nog die extra investering nou, in dat omdat super? Je, omdat je kunt zeggen, het doet misschien niet zo heel veel aan het vergroten van de productie van veroordeelden, maar het doet wel heel erg veel aan waarschuwen. En Preventieve werking. Ja, maar ja, dat, dat is ook. denk ik ook de ja. meest, de meest ja. duidelijke boodschap. Maar dan maar, is die, die maar investering de, door toch de God realiteit misschien? van de zaken die zich dan aandienen hmm. en wat dat dan oplevert, dan vraag je je wel af: is dat nou een zo grote waarschuwing voor de rest van het volk? Dat hmm. vraag ik me af. Laten we het hebben over uh, iets anders. Het is uh, inmiddels uh, 3 januari. Dat betekent dat er weer allerlei nieuwe dingen ingaan. Uh, met ingang van 1 januari. Onder meer dat de rechten van slachtoffers en nabestaanden per 1 januari van dit jaar zijn uitgebreid. Waar hebben we het dan over, meneer Plasman? Um, rechts, uh, rechtsbijstand is een verbetering. Um, inzage in dossier is uh, verbeterd. Men kan als uh, uh, benadeelde partij stukken aan het dossier toevoegen. Dat soort zaken. Maar wat houdt dat in? Het stukken niet, stukken toevoegen? Wat, wat... Eigen, eigen stukken, Dus die, die men belangrijk vindt voor de eigen Maar wat positie. zou dat kunnen zijn, wat moet je aan denken? Uh, medische verklaringen over het, uh, het letsel wat is ontstaan. Ja. Uh, verklaring van een psycholoog over uh, geestelijk letsel. Ja. Dat soort zaken. Ja, Ik vind dus... het overigens allemaal vrij marginaal hoor, wat er, uh, wat er veranderd is. Ja, want dat bestond natuurlijk al ja, lang. Dus het het He, uh... Maar als wat als is het dan het open... echt nieuw? Nou, Als het Openbaar Ministerie een zaak onderzoekt... en er is sprake van een persoon die gewond is en een aangever... dan is het uiteraard noodzakelijk zelfs voor de zaak dat er... Bewijzen rond dat letsel ontstaan. Ja. Hoe lang de genezing zal zijn. Uh, de vraag is natuurlijk wat, wat een, een, een aangever nog meer dan aan stukken gaat invoegen. Of, of, of, die, zich familie, nou, of die zich ook met de beweging. Of dat hij zich ook met de ja, bewijsvoering gaat bemoeien. Want dat is natuurlijk dat het grote die. gevaar. Dat ja. men een soort extra partij, een beetje op zijn Belgisch, zou ik bijna zeggen. Mm -hmm. hè? Ja, is dat, is dat, voor, is dat ja. gevaarlijk, de Belg Ik vind het niet zo gevaarlijk hoor. Nee, als... ik, de, in, maar in België is er een, een volledige. Een volledig, hier in Nederland doet men dit soort, uh, stelt men dit soort maatregelen vaak in. Op een handel. Op een Halve, om een halve slag. Hapsnap. Uh, ja. ja. He, men heeft als het ware het Engelse systeem geïncorporeerd in het Nederlandse systeem. en he, Men haalt overal wat uit. En wat krijg je vaak? Een, een wan, een wan ja. nou ja, maar, maar Richard dan... Kort, wat u staat... want dat kan ik er misschien nu wel even aan toevoegen... Uh, u, u uh, uh, begeleidt ook of, of u bent voorzitter van het Landelijk Advocatennetwerk Zedenslachtoffers. En u staat ook veel slachtoffers bij nu ook in de Amsterdamse Zedenzaak. Ik bedoel, is er dan iets veranderd per ene waarvan u zegt... nou, dat is voor die mensen toch belangrijk... Nou, onder andere het recht op rechtsbijstand is wat scherper neergezet. De, de zaken die uh, Peter Plasman net noemt. Maar bijvoorbeeld ook, en dat is voor heel veel slachtoffers van belang... stel, je, je dient de schadevergoedingseis in... en die wordt gehonoreerd door de rechter... Uh, vroeger was het zo, dan moest je nog maar hopen... dat je dat geld kon krijgen bij de uh, dan inmiddels dader... want die was veroordeeld. Uh, en dat lukte vaak niet. Nu is het zo, na 1 januari, dat als dat niet lukt... na acht maanden krijg je als slachtoffer dat geld uitgekeerd... Uh, van Rijkswegen, dus door de overheid. En dan gaat de overheid wel eens kijken... of die dat nog op een verdachte kan verhalen. Nou, voor sommige slachtoffers is dat toch heel prettig... dat ze toch op die manier iets van compensatie krijgen. Dat is misschien wel de meest wilde uh, verruiming hmm. van uh, ja, de mogelijkheden. Ja voor slachtoffers, maar ik ben het met mijn collega's eens. Het blijft wat mager, uh, maar het ligt er ook aan... hoe kijk je tegen strafrecht aan? Heel veel advocaten die zeggen het strafrecht gaat om de verdachte. Dat is natuurlijk ook zo, want die wordt schuldig bevonden of niet... en die krijgt een straf of niet. Maar voor heel veel mensen gaat het ook, zeker in de wat heftiger zaken om het slachtoffer. Want die wil ook een of andere vorm van genoegdoening. Ja. En die moet nu in feite zijn lot in handen leggen... van een officier van justitie. En maar hopen dat het goed ja, gaat. Peter Plas, maar even, uh, even concreet. Uh, wat er nou nieuw is. Hè? Ik heb, ben zelf ook een keer ooit een slachtoffer mm. geweest van, van zoiets. Toen ben ik uh, wel naar die zaak gegaan. Naar die rechtszaak gegaan. Maar was het in... Nu zo geweest dat ik automatisch een advocaat toegewezen gekregen had. Nee, dat moet je willen. Je hoeft niet een advocaat. Maar wordt me die mogelijkheid uh, voorgelegd? Van, zou, zou, maar als als al je dat wil, dan kan dat. Dan. Was al maar zo. Dat was al zo. ook zelf... eind jaren zeventig. Nou, ik weet niet precies wanneer dat allemaal ingaat. later gedaan. Maar het is altijd zo ja. geweest. Je kunt altijd zelf naar een advocaat. Als je die, hè, dan betaal je gewoon. En ja, het is, is ook duurlijk. zo geweest dat er een advocaat werd toegevoegd ja, als je daar een voorwaarde voor deed. Maar, ja. maar, maar, maar dus, vindt, meneer Plasman vindt u het nodig dat die slachtoffers meer, meer uh, mogelijkheden nog krijgen? Nou, ik, ik zie het probleem wat breder. Ik uh, ben tegen elke versterking van de positie van het slachtoffer. Maar ik vind dat dat veel meer uit het strafproces gehouden zou moeten worden. Omdat het niet ten nadele mag gaan van de positie van, verdacht, van de verdachte. En Bent dat u daarom dat dat nu... tegen? Ik, de, de, de, is, de ontwikkeling is, uh, uh, is helemaal niet goed. En dat begint er al mee dat per definitie deze partij ongelijkwaardig in het strafproces staan. Want van het slachtoffer mag je aannemen dat vaststaat dat die slachtoffer is. Die wil keer gaan tegen de dader van het delict, maar die dader die is er nog niet. Uh, er is alleen een verdachte. Er is een verdachte. Uh, A, wat het slachtoffer vaak wil, en dat merk ik gewoon in heel veel zaken, is. Toch zich bemoeien met het bewijs. Toch de verdachte aanvallen. Want in de ogen van de slachtoffer is dat vaak de dader. Dus dat levert sowieso ook frustratie aan de kant van het slachtoffer op. En voor de verdachte is het vreselijk. Want als daar een ontkennende verdachte staat. Die dan echt heel veel over zich heen krijgt als het om een ernstige zaak gaat. Kunt u daar nou een voorbeeld van noemen van een zaak die u zelf heeft meegemaakt? Ik heb, vorige week heb ik een zaak gehad. waar een meisje. die was gestoken, zei ze door mijn cliënt. Er werd elf jaar geëist op de zitting. Dat meisje gaat. Helemaal los op de zitting. Die gaat hyperventileren. Die gaat huilen. De zitting moet drie keer worden geschorst. Uh, glaasjes water. De gang op. Moeder erbij. Tranen, tranen, tranen. En mijn cliënt zit daar maar. krijgt dat allemaal over zich heen. En dat Hoor, was ontkende, Hij ontkende. Nou ja, de volgende dag word ik gebeld door de rechtbank. Hij wordt zo vrijgelaten. Want. Wij komen niet tot bewijs. Maar wat wil je is een, hiermee is zeggen dan? Wat wilt nou je ja, hiermee dat, zeggen? dat het een hele frustrerende aangelegenheid is die veroorzaakt wordt, omdat kijk ons strafproces is van dat zei Corvenet net ook al is van nature gericht op de verdachte en als die daden wordt verklaard hoe het dan daarmee verder moet. Dat het slachtoffer is daar gewoon hapsnap. Ja, die, die, ingeparachuteerd. Ja, die, die is aangever. En het proces is niet eventueel op ingesteld. Hm. Kijk, als je nou bijvoorbeeld al de situatie hebt, dat zou al een hele verbetering zijn, maar dat past niet in ons strafproces dat je eerst vaststelt of iemand de dader is. Hè, dan heb je nog een hoger boel. Dus het zo'n kleine verbinding maar dan heb je in ieder geval iets. Maar nu heb je een slachtoffer die overtuigt... dus daar zit de man die ons dit heeft aangedaan. En uh, de hmm. kans is groot of, nou ja, groot of in ieder geval uh, aanwezig... dat de rechter oh. daar anders over oordeelt. Ja. En ik vind dat je het uit elkaar zou moeten trekken. Ik vind dat je... Als we, als we met z'n allen zo begaan zijn met het lot van het, van het slachtoffer... In, waar misdrijven zijn gepleegd, want daar praten we nu even over... en dat is ook terecht dat dat gebeurt... tref dan maatschappelijke voorziening. Zorg ervoor dat die schade gewoon... dat we daar met z'n allen voor opdraaien, bijvoorbeeld. Richard Korver? Ja, u staat die slachtoffers bij. Ja, en uh, uh, ik, ik ben het dus ook niet helemaal eens uh, met meneer Plasman. Uh, waar ik het mee eens ben, is dat hey. oh. het slachtoffer... Of we... Ik wil ze graag ook waar niet mee eens bent. Nou ja, vind ik het maar dat wordt Hij zegt wel... dat het de hele verkeerde kant op gaat. Uh, nou kijk, dat denk ik dus niet. Alleen, ik ben het wel eens met ook wat mevrouw Wesky zei. Dan moet je het slachtoffer eigenlijk wel gewoon... een gelijkwaardige positie gaan geven aan die van bijvoorbeeld de verdediging. Uh, en er zijn landen waarin dat zo is. Ik vind ook uh, dat je mensen adequaat moet bijstaan. Want zo'n zitting die drie keer onderbroken wordt... ik snap dat dat belastend is voor de verdediging en de verdachte. Uh, terwijl als je daar een advocaat bij hebt... dan kan zo'n mevrouw die in tranen uitbarst... die kan even naar de hal. Maar die advocaat kan wel door uh, namens dat slachtoffer. Maar daar ging het niet zo wezen. Dat was niet lastig. Maar het is een hele vertoning. Terwijl daar gewoon iemand zit die volgens de rechtbank... niet de dader is. En het slachtoffer heeft de hele zitting zich gedragen alsof ze tegen een man had... die haar altijd ja. ernstig geleed wordt ja. met elf jaar Ja, ja, ja dat, dat is dus ja. het gevolg. Van het kijken naar Engelse strafrecht ja. en daar notabene de tweedeling constateren. Eerst wordt de schuld bepaald, daarna ben je dader, daarna is er een slachtoffer, daarna wordt de straf bepaald. En daarna is er dus de weging van alle omstandigheden en hoe hmm. erg het allemaal was. Maar in de praktijk, hier, hoe zou u en hier ben je, dus, uh, je bent hier verdachte, mm -hmm. je ontkent, er is misschien sprake van een valse getuigenis, van een mm -hmm. valse aangifte. Uh, er is misschien van alles aan de hand. Uh, daar moet je je tegen kunnen veranderen. Het Openbaar Ministerie die heeft allerlei st stellingen ingenomen. Uh. Citeert ook hetgeen de aangeefster of aangever zoal allemaal klopt, verklaart. Klopt, ja. uh, wat er wel klopt, wat er niet klopt. En dat wordt gewogen. Mm. En als er dan als het ware nu kennelijk een duidelijke lijn is in de politiek. In nu de wetgeving. Om die ene partij, de persoon die jij misschien stelt dat die liegt. Mm -hmm. Laat ik het zo zeggen. Uh, die krijgt nu een, een, een drie treden hoger. Die mag meeschreeuwen. Als het ware met het Openbaar Ministerie. En jij, en jij staat daar dan nog hmm. te roepen. Nee, ja, maar dat klopt niet. En hoe zou u het willen inrichten. Vind, dat het het beter... vindt zijn weg ja? in het hoofd van de rechter. Ja. Nee, dat snap Want ik Maar het Hoe zou u het dan willen inrichten? Dat het meer in balans is in uw ogen? Zoals het Nederlandse strafrecht in elkaar zit is er niet die rol voor, de, voor het slachtoffer separaat. Ja. Dus u vindt Tenzij dat, dat, dat je inderdaad die... de hele boel volledig mm -hmm. verandert... Ja. of kiest voor het Engelse systeem... waarin je inderdaad twee stadia hebt. Eerst schuld en dan straf. Bepalen, of het Belgische systeem, waarin de benadeelde partij een separate procespartij is. En nu en hebben ook we het nadeel het van het twee systemen kan, eigenlijk. Ja, ja, wij hangen zoals gebruikelijk ergens in het midden op een schutting. En weten geen keuze te maken. Ja, en niemand wint. Deken. Niemand wint. Geen slachtoffer wint. Oké, okay, het enige mooie, daar ben ik met, met meester Corvee. Het enige mooie is dat er dan een overname is van de schuld door het openbaar ministerie. Of liever gezegd door justitie, ja. CJIB uh, ja. enzovoort. Die gaan. Wat ook nog zo'n gevolg is waar niet over nagedacht... is het slachtoffer kan een schadevergoedingvordering eh, indienen. Dat gaat vaak om hoge bedragen. Dat wordt dan, de verdachte moet, als die dader wordt verklaard, moet dat betalen. En dan komt er een maatregel, als hij niet betaalt, gaat hij vastzitten. En dan praten we echt over, eh, dat kunnen jaren zijn... Het is volkomen willekeur. Want het ene slachtoffer zegt, nou ja, er valt toch niks te halen. Ik laat het zitten. Of die komt niet eens. En als je de pech hebt dat er een slachtoffer komt die dat doet en dan ook nog. Dan zit je, dus dan heb je een gelijk strafbaar feit. waar het voorkomen van het toeval afhankelijk is hoe lang je daarvoor gaat zitten. En dat zou je ook allemaal kunnen voorkomen door veel dieper te pakken in de richting van het slachtoffer. De samenleving draait op voor de schade die door dit soort misdrijven zijn ontstaan. En dan hoef je wat de, de hele schade die dit soort straf... wetgeving doet ontstaan. Mm -hmm. ik, ik wil ook ja. nog even over de media hebben, want we hadden het er net al over. De media die krijgt vaak ook de schuld van het een en ander. Die zouden veel dingen Ophitsen, uh, uh, hoe je dat ook noemt. Ja, eh, Neem de eh, zaak van die Somaliërs. Daar, daar, mm. Sommige mensen vinden gewoon dat je uit de, uit de, uit de, uit de koppen van de kranten de indruk zou kunnen krijgen dat 9-11 een, een tweede 9-11 voor de deur staat. Nou, de indruk is uh, nog sterker dan dat. ja Als je he, kijkt weer naar attack, hoe, hoe de, hoe ja, de media ja. een rol speelt in het strafproces, hoe, hoe kijkt u daar dan tegenaan? Bijvoorbeeld eh, nou, dat, nou, ik bijvoorbeeld word daar helemaal niet, uh, niet blij van. Hoe, dat, uh, hoe het gaat, de media die, die, die zit echt uh, aan één kant. Uh, uh, wat er ook gebeurt, uh, uh, het wordt als feit vastgesteld. Er worden ons feiten voor getoverd die, die helemaal nog geen feiten zijn. Voorbeeld? Kan, nou, als je iemand die opgepakt is, een van die Somalis, als je die gewoon terrorist noemt terroristen opgepakt, heb ik gezien. En dan, uh, dat, en dan heb, vind je ook alle nuances. Hè? De, de, er wordt ook gezegd, ja, het zijn mensen die zijn helemaal niet vaststaan. Maar, het maar wat dan betekent wel dat voor het proces dan? Ik bedoel, wat betekent dat voor degene die is opgepakt? Nou, voor het proces betekent het niet zoveel, want een rechter die kijkt gewoon naar het dossier wat hij uiteindelijk voor zich krijgt en nou, niet wat ja. een jaar geleden... Maar het gaat toch in de hoofd van de rechter vastzetten? Zijn ja, ja want nee, want dat nee, is dat, natuurlijk... Oh, dat nou, ik merk ook, en het wordt soms ook gezegd, uh, dat had ik bijvoorbeeld bij een zaak waarin een jongen voor de trein terecht is gekomen. En daar kwam heel veel publiek en heel veel aandacht in allerlei kranten. En de voorzitter van de rechtbank die gaf ook bij de beslissing om de persoon te houden. Uh, aan. Ja, maar anders al deze, gelet op al deze media-aandacht... en iedereen die hier uh, op die zaak kijkt. Hè, zoiets van, ja, dan kunnen we die jongen niet uh, zomaar op straat laten lopen. Dus daar had het effect, zegt u? Ja, en daar werd het nog uitgesproken. Maar je merkt natuurlijk sowieso, en dat heeft soms... Te maken met hoe het Openbaar Ministerie een dossier in elkaar zet. Maar ook hoe het vervolgens, vanuit justitie, vanuit bronnen rond het onderzoek, uh, in de krant wordt uitgemeten. Hoe men dat vervolgens weer naspreekt in andere berichten. Niemand die natrekt, ja. maar wat, wat daar gezegd wordt. Staat het leven? Ja. Gaat het dan leiden? En het gaat ja. mijn eigen leven leiden en het intimideert natuurlijk. Durf deze. Hè, dit monster nog maar vreed te spreken. Ja, Richard Korven, want over monsters gesproken... Uh, in, in, uh, in, <laughs> nee, sorry, <laughs> ja, ik heb ik het over, over. Ja. <laughs> <laughs> Ik, ik uh, formuleer het een beetje verkeerd. Maar u uh, staat die uh, slachtoffers dus bij. Laat ik nou eens een zedenzaak. heel simpel voorbeeld van geven. Ja. Vanmorgen de Volkskrant. Hele verhalen over die computer van die verdachte. Ik word gebeld natuurlijk door allemaal journalisten. Van klopt dat? Ik heb iedereen afgehouden. En vlak voordat ik hier naar binnen liep... kreeg ik eindelijk het openbaar ministerie aan de lijn. En die zegt, nee, die berichten kloppen niet. Uh, ah. Even nog welk bericht was het voor nou mensen ja, die, die het niet dat niet hoorden? Dat het nog jaren zou duren voordat het alles ontsleuteld zou zijn. Ik begrijp van En juist. dat kwam omdat de politie die had die computer weggehaald... maar eerst die computer afgesloten... en dat maakt het vervolgens moeilijk ja. om hem te openen. Nou ja, ja. Dat, dat, uh, het overbaar dat het ministerie Aan. verzekert mij dat dat niet zo is. Uh, dat zij alle bestanden kunnen zien dat het alleen heel veel is... waar ze doorheen moeten. Die zaak van die Somaliërs, daar zie je het eigenlijk nog treffender. Hè? Het OM gooit er een persbericht uit... en dan voelt zelfs ons aller AIVD zich genoodzaakt dat te gaan nuanceren. En zeggen, nou, zo heftig was het nou toch ook weer niet. Ja. Wij hadden slechts vier mensen ja. aangemeld, niet twaalf. Ja. Ja. En daar is Plasma natuurlijk wel een punt, hè, als uh, uh, dat zo scherp wordt neergezet. En ja, ik denk dus niet per se dat dat de media is. Die heeft daar misschien wel een rol in, maar, maar die het is ook wel? het OM ja, ja, dat dit persbericht ja. de wereld inslingert. Ja. Ja. Ja. Want als, als die, die die, prooi, die formuleren he? het dan, worden, dan ook zo stellig. Ga ik zaken als kijk eens, ja, <laughs> ja, hoe waarom? groot deze prooi wel niet is, hoe goed wij ons werk wel niet hebben gedaan. En dan moet je vaak, denk ik, een jaartje verder is gaan kijken wat er verder van overbleef... Ja. He, maar we gaan even in die, in die zedenzaak in Amsterdam. Hoe heeft u dat dan ervaren? Dit was een voorbeeld van vanmorgen, maar u heeft daar bovenop gezeten. Ja. Zit daar nog bovenop? Nou ja, doet... Ik vind het dus ook heel vervelend dat, dat, dat er kennelijk uitlatingen worden gedaan... Uh, die worden opgeschreven. in dit geval door de Volkskrant... waarvan het OM dan later zegt, ja, het klopt niet. Ja, ik ben daar niet bij geweest bij dat gesprek. Uh, maar mijn cliënten, die uh, waren allemaal ongerust. Want die, die zien dat allemaal weer. Uh, terwijl het streven nou juist is om ook in, juist in deze zaak media een beetje rust uh, te mm -hmm, laten ja, creëren. Dat is, een, dat is natuurlijk een illusie. Dat dat is een een illusie? Uh, want wat elke zaak van deze omvang, een weet je van tevoren... en uh, daar, daar is iedereen inmiddels wel voor een beetje op ingesteld. Er komen allerlei fouten berichtgevende, de nuancering ontbreekt. Uh, het, het is ook wachten op, op, op, een, op een nieuwsfeit... Om dat ja. uit te melken. Heeft u zelf dus... ook al meegemaakt, denk ik, in een heleboel zaken die u heeft gedaan? Dat het ja, zo werkt. Als ja. nou ja, kun je dat tegen Nee, dat is niet tegen. Te zaken gaan. Nee, die van maatschappelijk nee, nee. zulke ja? grote dat... waarde zijn, dan gebeuren nee, dit soort nee, dingen. elke dat... nee, druppel daar is niet. Er is, is ook geen stoppen meer. Dus u gaat... heeft ook een aantal keer aan de hand gehad, hè? nog niet zo lang geleden. Ja, ja ik heb het verschillende malen uh, meegemaakt. En het is, je wordt moedeloos eigenlijk. Hmm. In sommige zaken word je moedeloos. Dan kun je echt niet doen. Als je een journalist opbelt en zegt: mag ik jou mijn verhaal nou eens echt vertellen? Nee, want het rare. Dat is denk ik de, de menselijke geest. Als men zich eenmaal heeft vastgezet in een bepaald beeld van een bepaalde zaak of een bepaald persoon. Mm -hmm. en soms is het heel persoonlijk. Dan valt daar haast niet op sommige dagen. Heeft maar, u het geprobeerd wel eens? Ja, ik heb bijvoorbeeld ten aanzien van de zaak Kouwenhoven. Heb ik nog ooit ja, iemand die veroordeeld uh, is voor de de mensenrechten schending in Liberia onder andere. Ja, met dikke koeienletters letter stond er overal ja. oorlogsmisdadiger. Zonder enige nuance, om het maar te zeggen. Vrijgesproken. gesproken, het proces vrijgesproken, wordt binnenkort weer heropend over. En ja. voila, er staan weer pagina groot. Tot en met zelfs de. Ja, bijna lachwekkend waren het niet zo wrang tot zelfs een verkeerd land erbij noemen. Ja, dit klinkt allemaal heel erg dat het heel vervelend is... maar u als advocaat gebruikt die media toch ook af en toe? Nee, maar eerlijk eerlijk, eerlijk ja, gezegd, dit is niet een beetje vervelend. Als ik maar iets kan verwachten van de media, dan sta ik dan als eerste op de stoep. Maar ik heb een andere positie als bijvoorbeeld het Openbaar <laughs> Ministerie. Ik moet uh, uh, alleen maar opkomen voor het belang van mijn cliënt... en als dat gediend is met optreden in de media, dan, uh, dan doe ik dat... Maar een openbaar ministerie, wat, uh, uh, dat is een ervaring die ik heb gehad, gewoon in een, in een grote mensenhandelzaak in Leeuwarden. een journalist integraal het strafdossier geeft om uit te publiceren. voordat de zaak op de eerste zitting is geweest. Ja, dan denk ik, als je, als je daarvan niet, voordat je ook begrijpt dat dat echt niet kan. Dan, uh, ja, dan ben je eigenlijk toch wel nou, gewoon heel verkeerd bezig. Ik ga u onderbreken, mevrouw ja. Wesky, want we zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. De nieuwslezer en de weerman die, uh, komen hier al binnen. Ik mag u uh, allen bedanken, namens Ger natuurlijk ook. Uh, Ines Wesky, Richard Korver en Peter Plasman, allen advocaat. Uh, ja, ik zei het al, het nieuws. Zometeen het Radio 1-journaal, maar eerst uh, Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal.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 ANWW, verkeersinformatie. We hebben geen avondspits. Er staat viel op de A10 West richting Zaanstad... tussen Osdorp en de Koentenol, 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Goedemiddag. De topman van ProRail Pro stopt vanwege zijn gezondheid. Maar wat voor bedrijf laat hij achter? En wat betekent het voor de moeizame samenwerking met de NS... Politiebazen maken de balans op van 2010 en van Nieuwjaarsnacht. Is het inderdaad allemaal zo rooskleurig als zij beweren? We zoeken naar het verhaal achter de cijfers. We blikken vooruit naar een dubbele zonsopkomst. En hoe zou het zijn als dit programma wordt gepresenteerd door een robot? Wees gerust, voorlopig nog niet, dus tot half zeven. Het NOS Radio 1 Journaal. Topman Bert Klerk van spoorbeheerder ProRail stapt op. Hij legt 1 februari zijn functioneer. Klerk gaat weg om gezondheidsredenen. In zijn conditie is het volgens hem niet langer mogelijk... om de discussie over de toekomst van ProRail aan te gaan. Die discussie die kwam op gang nadat voor de tweede winter op rij... het treinverkeer ernstig ontregeld raakte. Ik heb besloten om te stoppen omdat ik nu voorrang moet geven... aan mijn gezondheid. Ik ben al lang ernstig ziek. Ik heb lymfeklierkanker. En pas onlangs is bij mij vastgesteld... dat ik weer een aantal tumoren heb die me in de weg zitten. En er rest mij niks anders dan nu voorrang geven aan mijn gezondheid. Heeft u dat lang geleden gehoord, dat het uh, ja, niet goed gaat? Nou, ik heb deze ziekte al negen jaar. Ik ben al drie keer behandeld. Maar ik heb, ik zou het willen zeggen, in spoortermen... ergens na de brand en uh, onder de sneeuw... ontdekt dat ik weer op een paar plekken uh, dingen had... die er niet thuis hoorden. En ik heb me daar in de afgelopen weken voor laten onderzoeken. En op 27 december, de dag na kerst, is vastgesteld dat het niet goed is... en dat ik me opnieuw moet laten behandelen. Dat is ook een hele bizarre samenloop van omstandigheden. Aan de ene kant de klus hier die ontzettend zwaar is de afgelopen weken... en tegelijkertijd dan dat, dat privénieuws wat zo zwaar is. Ja, dat is lastig, want ik ben absoluut niet klaar met deze klus. Ik heb de laatste tijd ook veelvuldig geroepen... dat we als spoor nog een, een belangrijke uitdaging hebben te gaan in de richting van de reizigers, in de richting van de klanten. Maar als je dit nieuws hoort, dan heb je geen andere keuze... dan prioriteit geven aan je eigen gezondheid. Bert Klerk in gesprek met verslaggever Olof van Jolen. Nog steeds bij het bedrijf Olof. Jij als specialist op dit mobiliteitsgebied. Wat voor indruk maakte Klerk op je? Ja, hij is, hij is echt verslagen. Het valt hem zwaar, dat merk je. Het is uh, ja, ook heel kort dat hij dat nieuws pas te horen heeft gekregen. Iets meer dan een week geleden... Ja, en dan moet je in één keer uh, helemaal op een andere manier... gaan nadenken over wat je toekomst is. En dat valt hem echt duidelijk zwaar. Ja, hij heeft het over het aangaan van die discussie over ProRail. Hij gaat weg, het bedrijf blijft met alle bezonjes met de NS uh, natuurlijk... en alle problemen na deze winter. Wat, wat, waar gaat die discussie precies over? En welke, welke rol is dan niet meer langer voor hem weggelegd? Nou ja, Wat je ziet is dat uh, er al langer wel uh, kritische stemmen waren... als het gaat om het functioneren van ProRail, het functioneren van de NS... Maar dat nadat er het nieuwe kabinet er gekomen is, dat die stemmen veel machtiger zijn geworden. En dat vervolgens er ook nog een paar incidenten waren. Klerk uh, zelf noemde al de brand in de verkeerscentrale hier in Utrecht die een uh, heel deel van het treinverkeer land legde. Alle winterperikelen. Ja, en wat je nu ziet is dat die mensen die vinden dat Provo en NS het gewoon niet goed doen, dat ze niet goed georganiseerd zijn, dat die nu uh, met een flinke uh, druk erop zetten om te kijken of ze dat anders kunnen gaan laten inrichten, dat ze het anders kunnen gaan laten organiseren. Ja, zonder, zonder Klerk dus in de nabije toekomst. Um, al bekend wie hem gaat opvolgen, Olaf? Nee, dat is het nog niet. Het is heel vers. Uh, ook als je hier rondloopt en je, je hoort mensen... is dus iedereen nog een schok. Uh, ja, er is al helemaal niet aan de orde wie dat dan precies gaat worden. Althans nog niet openlijk. Daar zullen we dus nog even geduld moeten hebben. Olaf van Jolen, in ieder geval na vijf uur... een langer gesprek met uh, Bert Klerk van ProRail. Voetballer Royce van Drenthe had zijn vakantie in Nederland wat opgerekt. Hij leeft in onmin met zijn Spaanse club Hercules Alicante... die hem nog salaris verschuldigd is. Vanuit Nederland laat Drenthe weten dat hij, die, dat hij nu toch maar teruggaat naar Spanje. Want uh, correspondent Rob Zoutberg in Madrid... Mm -hmm. heeft zijn club Alicante dan eindelijk zijn salaris betaald? Nee, de situatie is echt nog onveranderd als Drenthe vanavond om zeven uur land in Alicante. Volgens de club staan er nog twee maandsalarissen van hem open. En die wil ze in half, uh, half januari gaan voldoen. Maar goed, volgens Drenthe, dat weet men, is er natuurlijk veel meer in de hand. Sinds hij in juli door Real Madrid aan Hercules werd verhuurd... kreeg hij geen enkele keer een volledig salaris uitbetaald, dat zegt hij zelf. Hij kreeg vier maanden, kreeg hij niks betaald... Twee keer maar de helft. Nou goed, Tim, dat kan aardig oplopen. Het salaris van de is 2,2 miljoen netto per jaar. Dus dat loopt nog in de papieren, ja. Ja, maar hij zou zijn zo poot stijf houden. Hij zou pas teruggaan als hij zijn geld kreeg. Kist hij dan toch eieren voor zijn geld? Nou ja, hij is nu voor het blok gezet. Je hebt gezien wat er afgelopen nacht is gebeurd. Zijn huis is, of niet eh, eergisteren zijn huis volgeklad. Het stadion volgeklad met leuzen tegen Roy Drenthe. Ik denk dat hij nu toch eerst even polshoogte gaat nemen hoe de situatie is. Vergeet één ding niet. Een club kan weliswaar niet zijn salaris betalen... maar hij is wel verplicht anderzijds, om gewoon op het veld te staan. Ja. Hij is niet de enige hè, die op zijn geld nee. wacht. Nee, de, de, die twee maanden salaris die ik net noem... daar wachten alle spelers eigenlijk op. Hè. De club Hercules zit in enorme geldlood, geldlood zeg ik, geldnood. Ze staan uh, eind dit seizoen 15 miljoen in het rood. Nou, veel te veel geld uitgegeven uh, enerzijds aan nieuwe spelers, waaronder dus Royston Drenthe, verbouwing van het stadion. En ze zitten daarnaast nog met een enorme schuld tegenover het lokale bestuur van Alicante. Nou, als gevolg daarvoor voor Hercules zijn alle inkomsten uit tv-rechten en Lotto uh, hier in Spanje geblokkeerd. En dat maakt de situatie natuurlijk alleen maar erger. Ja, en ik neem aan dat niet alleen uh, Alicante er minder florissant voor staat als je het hebt over tv-rechten. Ja, nou de, als je gaat kijken, financiële problemen raken bijna alle clubs... Met name hoe lager je op de lijstjes komt. Hè? Uh, niet zozeer de Primera divisie, maar wel in de segunda divisie, daar is het raak. Betis Sevilla bijvoorbeeld heeft bijna 10 miljoen euro openstaan aan salarisaanspelers. In Gires, dezelfde problemen. Castellon Estepona. Nou, dan zak je nog lager op de lijsten. Dan kom je bij Real Oviedo en Real Gaén terecht, bijvoorbeeld. Ja, die clubs die bestaan ook allemaal. Maar daar zijn de economische problemen zo groot dat die clubs gewoon, ja, die dreigen gewoon echt te verdwijnen. Ja, dus Drenthe gaat. Terug naar Spanje. heeft nog geen geld betaald gekregen. gaat naar een club die hem niet kan betalen. Uh -huh. uh, gaat hij meetrainen? Gaat hij wat doen? Wat, hoe ziet zijn er bij de toekomst eruit? Of misschien was zijn toekomst op lang, langere termijn... van toch een heel veelbelovende voetballer. Ja, het ging heel erg goed met Drenthe. Bij, bij, bij Hercules veel beter dan bij Real Madrid. Maar ze zijn hem wel zat, zeg maar. Ze hebben natuurlijk de uh, afgelopen maanden... een lastige Royston Drenthe meegemaakt. En we hebben de clubvoorzitter inmiddels ook gehoord... Valentin Bothea. Je hebt nu gezegd, ik duld geen enkel wangedrag meer van Royston Drenthe. Nou goed, Drenthe heeft natuurlijk enerzijds natuurlijk dat punt van betalingen... waarvan hij zegt dat het openstaat. Anderzijds, en dan kom je, dan kom je dus op het probleem terecht wat we het begin al over hadden... hij heeft nu al zeven werkdagen gemist. En je kan donder opzeggen, dat levert hem een sanctie op. Dat gaan we afwachten. Rob Zouber vanuit Spanje, dankjewel. De radio-route dan. Vandaag is de eerste dag van een vijfdaagse trip die economieverslaggever Bart Kamphuis maakt langs drie ondernemers, een bedrijfsleider en een bankier. Vanmorgen vertelde het champion kwekers echtpaar Gerard en Karin Sikkes... hoe het ervoor staat met hun bedrijf. En natuurlijk willen we vanavond ook weten hoe zij tegen het nieuwe jaar aankijken. Een bak heeft uh, klem gezeten en dan valt er een hele stapel om. En dan is het opruimen geblazen. Champion kweker Gerard Sikkers, Sinds 13 jaar een eigen bedrijf. En dat is even lang als dat hij getrouwd is met de mede-eigenaar Karin Sikkers. Ja, we zijn samen getrouwd. Dus we zijn ook samen getrouwd met het bedrijf. En uh, dat is nu 13 jaar. 13 jaar hebben we de kwekerij. Eerst met een oude kwekerij van uh, 1000 vierkante meter totale oppervlakte. En nu hebben we hier 1000 vierkante meter per cel erin. Maal 16 hier en nu niet op een andere locatie. Ja, dat is nogal een schaalvergroting. En die schaalvergroting heeft... Ja, elke twee jaar is hier wel ergens een schaalvergroting of een nieuwe uitdaging aan de hand. De laatste tijd is elk jaar voortaan. Nou, dat brengt spanning in het leven. Hè? In de crisisjaren kon het bedrijf niet groeien en vroeg het arbeidstijdverkorting aan. Nu gaat het weer voor de wind. Ja, we gaan in 2011 met iets nieuws beginnen. Dat is de, de mooiere champignon halen we uit deze bulk... Uh, Bulkhoop, bulkstroom, zo moet ik het zeggen, die bulkstroom. Die champignon die gaat naar de andere kant van de hal. Daar doen we ze wassen en dan doen we ze snijden in schijfjes van ongeveer 5 mm. Doen we automatisch verpakken, dichtzielen, zodat de huisvrouw voor zijn man of voor zichzelf dat bakje kan, kan pakken en kan bakken in de pan. Maar ook nog met een houdbaarheidsdatum van ongeveer 10, 12 dagen. Dus dat is een mooie uitdaging. En wat is dan uh, de concurrentiekracht van uh, die nieuwe, tussen aanhalingstekens, champion die u op de markt gaat brengen... vergeleken met het uh, blauwe bakje dat we nu al kennen van de markt en van de supermarkt? Ja, de concurrentieslag uh, daarmee is dus uh, goedkoper. Hier komt de kost in de kostprijs, het woordje arbeid, bijna niet voor. En uh, bij, de, bij de pluk is het wel, dat is juist een van de grootste kostenposten. Uh, nou, dit is hem dan, hè? Ja, dit is uh, de totale machine voor de champions uh, te versnijden, voor de consument. En daar wordt in 2011 mee begonnen? In 2011 uh, komen hier uh, de eerste bakjes er vanaf. <laughs> Hoeveel heb ik geïnvesteerd? Dat is ja. een miljoen. Huh? Dat is een miljoen, ja. Een miljoen. Ja. Dat is miljoen. veel geld. Dat is heel veel geld. Maar gezien uh, de uitdaging valt er wel mee. Ja, dit is ons kantoor. Hier uh, vinden eigenlijk alle financiële dingen plaats. We noemen wel het het crisiscentrum van ons bedrijf. Ja. Die financiële dingen, ja, er staat nogal wat uh, te gebeuren. Hè? Investering van een miljoen? Ja, dat klopt. Ja. En wat zei de bank toen u daar naartoe ging? Ik heb een miljoen nodig. Ja, nou, als je met een goed onderbouwplan komt, dan uh, wil de bank toch wel meewerken. Ja. Ja, ze vinden het toch belangrijk dat wij ook aan onze afzet uh, goed werken. Meerdere kanten, ja. daar staan ze wel open voor. Oké, okay. ja. en wat, wat geeft u het vertrouwen of de hoop of de verwachting dat het uh, wel goed gaat komen met die nieuwe machine, die nieuwe manier van verwerken? Ja, nou, we denken toch wel dat we wel uh, een gat in de markt gevonden hebben. Waar bestaat dat gat uit? Ja, om toch uh, goedkoop verse champignons in de op, te op het schap kunnen te leggen in de supermarkt, bij de retail en het langer houdbaar uh, van het product. Zijn dat spannende tijden? Jawel, het is wel spannend, Heel spannend dus voor dat champion echtpaar sikkers met een nieuwe machine van 1 miljoen euro die deze week begint te draaien. We gaan morgenochtend verder met de radioroute van Economieverslaggever Bart Kamphuis. En dan gaat hij naar de markt in Eindhoven. En de kwekers vandaag geven Bart een vraag mee om morgen aan de marktkoopman voor te leggen. Voor de tweede aflevering van de radioroute ga ik naar een marktkoopman. En het is de bedoeling dat jullie hem een vraag stellen, zodat ik die kan voorleggen en dan geeft hij morgen het antwoord.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 En het antwoord komt dan van de marktkoopman morgen in Eindhoven. Eh, morgenochtend in het Radio 1 Journaal. Bij het begin van de tweede dag van onze radioroute. Straks de Rotterdamse korpschef Pauw. Hij belooft dat zijn korps dit jaar het motto... dienstbaar hoog in het vaandel zal dragen. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk afgelopen decennium is het internet definitief doorgebroken. Het is zo goed als onmisbaar geworden in de huidige moderne samenleving. Als je aan toekomstdeskundigen en die heten futurologen vraagt... wat de komende tien jaar ons zullen brengen, hoor je stevast... de robots zullen doorbreken. Wat you talking over? Het is mijn groot plezier om te presenteren... Robocop. Wat is dat? Dit is Twiki is your drone. Wally. Wally. <tie> en dat zijn natuurlijk bekende robots uit het verleden. Achter elkaar Robocop, Star Wars, ja. uh, Buck Rogers en, en die laatste Wally. Um, Peter van der Wel, goedemiddag. Goedemiddag. U bent futuroloog. U gaat me toch niet vertellen dat Wally het voor het zich krijgt? Nee, inderdaad. Bij robots, en die komen er inderdaad aan, die zijn er al... moet u niet direct denken aan dat soort uh, science fiction-achtige dingen, nee. Wat dan? Nou, robots hebben nu al heel veel verschillende vormen. Mm -hmm. en je, de, die machine, die u net in de uitzending had, dat is in feite ook een robot. In de industrie worden heel veel robots gebruikt. Maar eigenlijk zitten ze overal al, alleen hebben we het zelf niet in de gaten. Ze zitten verstopt in uw auto, uh, uw automatische piloot in het vliegtuig. In feite heeft u een eentje in uw wasmachine zitten. Maar wat bedoelde dan met de doorbraak van de robots voor het komende decennium? Wat gaat er dan nog meer gebeuren als er al zoveel her en der verstopt is... zonder dat we het in de gaten hebben? Nou, kijk, dat internet was natuurlijk ook al heel lang voordat het opeens doorbrak. Zo'n 10, 15 jaar terug. En dat gaat nu ook gebeuren. Er zijn een heleboel technieken die zijn ontwikkeld, die zijn uitontwikkeld. En als die dan samenkomen, dan worden die robots veel goedkoper, veel makkelijker, veel sneller. En uh, dan gaan we ze dus overal tegenkomen. Dus niet alleen meer in de industrie, maar ook gewoon bij u thuis. Ja, toch horen we al geruime tijd. Hè? Ik denk aan die al, al decennia geleden zei: van de robot wordt het helemaal. Die gaat het voor de mens helemaal uh, vervangen. U hoeft niks meer te doen. Uh, gaat er maar rustig achterover zitten en het wordt voor u gedaan. Uh, dat horen we dus al een tijdje. In welke zin verschilt het dan wat er de komende tien jaar gaat gebeuren met al die voorspellingen die al zijn gedaan? Nou, ik denk niet dat het echt zoveel zal verschillen. Die dingen die komen er, alleen het duurt allemaal langer dan je denkt. Kijk, een beetje. Zelfs als de kikkers in de kooppot. Hè? Pardon, de kikkers? In de kooppot. Ja. Um, als je nou een jaar vooruit kijkt, dan denk je van, uh, of een jaar terug kijkt... dan denk je van, nou ja, er is niet zoveel veranderd. Maar als je tien jaar uh, vooruit kijkt of tien jaar terug kijkt... dan verandert er wel heel veel. Dus tien jaar geleden was internet, dat was er eigenlijk nauwelijks. En nu vinden we het heel normaal. Het is eigenlijk vreemd dat we het zo normaal vinden... Want ja, er zijn nog steeds mensen die zeggen dat internet gaat heel groot worden. Maar dat is afgelopen dat, tien jaar wel vastgesteld. Dat, dat is al, dus al heel erg groot. Misschien niet zo zichtbaar, maar dat heeft de wereld veranderd. Denk aan, wat aan Google, aan Wikileaks. Nou, dat gaan die robots dus ook doen. En wat gaat die dan de komende tien jaar uh, helemaal veranderen... wat wij nu nog niet kunnen zien? En u als futuroloog moet ons dat kunnen vertellen. Nou. Los van die robots die overal in zitten, dus die, zeg maar, die fysieke robots, komen er ook tweedimensionale robots. En dan moeten ze zich voorstellen dat die zitten dan achter het schermpje van je televisie of uh, van je mobiele telefoon. En uh, daar zit dan een stuk kennis in en daar kun je gewoon mee praten. Dus je kunt dan praten met zo'n virtuele robot, zo'n tweedimensionale robot. En dat is dan je eigen lijfarts. Daar kun je allerlei vragen over stellen over je gezondheid. Of het is je eigen arts, die denkt met jou mee. Uh, je hebt dan... Niet alleen dus, dus Wacht, daar wil ik even ja? op ingaan. Dus u vraagt aan de huisarts, ik heb, uh, ik heb hoofdpijn, ik heb buikpijn... maar ze kunnen daar geen gevoel bij zien of in de ogen kijken van... ja, u zegt wat op de hoofdpijn werd, maar volgens mij ligt het aan uw arm. Dat is ook een leuke, ja, gevoel. Er wordt altijd gezegd dat robots geen gevoel zullen hebben... maar natuurlijk hebben ze dat. Computers hebben dat ook al. Computers kunnen allerlei emoties herkennen. In de betere computerprogramma's zitten dingetjes... zoals bijvoorbeeld als je ziet dat iemand trager werkt... krijg je die informatie anders aangeboden dan iemand die heel snel werkt. Nou, effective computing noemen ze dat. En dat gaan die robots, die virtuele robots, die gaan dat ook doen. Die zien aan u dat u moe bent en dan krijgt u de informatie anders... dan dat u heel alert, s morgens vroeg, eh, fris bezig bent. Maar dat zijn signalen die een robot herkent op basis van... Precies, en niet alleen signalen die hij herkent, maar die hij ook weer teruggeeft. Hè. In de sociale, het sociale verkeer is een emotie erg handig. Dus die robot die zal ook aan u emoties tonen. Zijn gezicht zal laten zien dat hij iets niet begrijpt... of dat hij het nog een keer wil uitleggen. En dat maakt de robot menselijker, om het zo maar te zeggen. Ja, moeten we hier bang voor zijn? Nee, helemaal niet. Kijk, um, sommige mensen zijn bang voor robots. Die, die, die zien schrikbeelden dat de wereld bestuurd zal worden door een robot. Nou, dat zeker de eerste uh, tien jaar niet, maar ik denk dat dat nooit zal komen. Kijk, het zal een aanvulling zijn op ons mens zijn. Wij, wij mensen die zijn af en toe moe, zijn af en toe onnauwkeurig, laten ons afleiden. Nou, als je dat door die robot uh, laat of ondersteunen dat gedrag, hè? die robot is wel nauwkeurig, die blijft logisch, die laat zich niet afleiden, die is nooit moe. Dan krijg je een soort verbeterd systeem. En dat is dan een aanvulling op de mens die het uh, uiteindelijk ook niet meer zelf kan? Nou, een aanvulling. Ik denk dat wij mensen uh, heel erg slim zijn in een aantal opzichten. We hebben fantasie, we zijn creatief. En die robot die ondersteunt dat soort processen door de fouten die wij als mens dan maken er eventueel uit te halen. Ja, wat betekent voor uh, heel platgezegde werknemers? Er zijn natuurlijk al hele fabriekshallen die vol staan met robots. Auto's die automatisch van begin tot eind in de worden gesteld. Op heel veel plekken zijn natuurlijk al geen mensenhandel meer nodig. Maar als de robot op uh, de manier zich ontwikkelt zoals u die net geschetst hebt... wat betekent dat dan voor het arbeidsproces? Nou, dat is nou een hele belangrijke voor de komende tien jaar. Ik denk dat er al binnen tien jaar een... Uh, een, een Laten we zeggen, een aantal beroepen zal verdwijnen. Of in ieder geval het karakter van die beroepen zal verdwijnen. Allerlei wat wij dan noemen de kennis-economie. Hè? Notarissen, artsen, ambtenaren, accountants. Dat soort werk dat kan voor een groot deel door robots worden overgenomen. En dat zou wel eens kunnen betekenen dat we dadelijk nog meer mensen hebben... die eh, langer vrij kunnen nemen. Lange vrij... Ja, dat klinkt erg interessant, maar het bete... lijkt me nou ook niet zo geweldig voor de economie, waar mensen gewoon een baan moeten hebben. Of is dat allemaal, allemaal gefinancierd? Nou ja, kijk, al honderd jaar gaan we steeds korter werken. En dat gaat natuurlijk gewoon door op deze manier. Dus je kunt dan um, de, de, de mens die blijft de emotionele kant, de fantasie, de creativiteit, dat zal in het werk blijven zitten. Maar al die routinematige dingen, dat nemen die robots over. En dat betekent dat we met korte werken gewoon evenveel kunnen produceren als nu. Kijk naar de agrarische sector. Vroeger werkte bijna iedereen op het land. Tegenwoordig is 4% van de beroepsbevolking genoeg om voor ons allemaal genoeg voedsel te produceren. En nog heel veel te exporteren ook. Dat gaat dus dadelijk ook in die kennissector ook gebeuren. Ja, ver verleidelijk is het wel hoor. Ik zat in de voorbereiding op dit gesprek. Uh, me voor te stellen hoe dat zou zijn. En ik stelde me daarbij het volgende voor: Hier spreekt de Radio 1-presentatierobot. Ik zal de uitzending nu overnemen. Tim Overdik gaat koffie drinken. Nou, Je hoort hem straks weer. Nee, ik zou zeggen, ik geef koffie drinken. Geef u even antwoord op de vraag of dit gaat, mogelijk gaat worden de komende tien jaar. Gegarandeerd gaat dit gebeuren, alleen niet met zo'n vreemd stemmetje, zo'n computerstemmetje. Dat apparaat zal uw eigen stem krijgen. <laughs> nou, ik vond het mooi klinkt eigenlijk. Ja, ja, maar u krijgt, als u dat wilt, althans een soort virtuele kloon van uzelf... die, laat ik maar zeggen, routinematig deel van het werk van u kan overnemen... En dan kunt u wat meer koffie drinken als u dat zou willen. Nou, heel graag zelfs. Maar zou een robot dan ook een kritische tegenvraag kunnen stellen... zou die dan onmiddellijk kunnen ingrijpen en zegt uh, meneer Van der Wel, u, u vertelt onzin. Ik denk dat die robot in een aantal opzichten slimmer zal zijn dan wij mensen. Oh, nou, dank u wel. Legt u dat eens dus uit? Nou ja, ik kijk even naar bijvoorbeeld een, een schaakcomputer. De wereldkampioen Schaken, die verliest nu van de schaakcomputer. Die computers die worden natuurlijk ook steeds slimmer... in de zin van de geheugencapaciteit neemt toe, de rekencapaciteit neemt toe. En nogmaals, ik ben niet bang voor die robots. Ik zie het als een aanvulling. Je ziet een soort versmelten van de functies van mensen en van robots. Maar in de toekomst betekent dat dat wij mensen... dus eigenlijk gewoon extra hulpmiddelen krijgen... en daardoor nog efficiënter kunnen gaan werken. Wij spreken elkaar over tien jaar en zo niet de robot. Dank u wel, meneer Van der Wel, futuroloog. De misdaadcijfers nemen al jaren af in de regio Rotterdam-Rijnmond... maar het gevoel van veiligheid wil maar niet volgen. Frustrerend vindt korpschef Frank Pauw, die hier geen verklaring voor heeft. Hij wil dat de burger meer vertrouwen in de politie gaat krijgen... en zit zich daar dit jaar voor in. Onder het motto, waakzaam en dienstbaar. Ik denk dat, uh, dat de politie als het gaat om waakzaam en dienstbaar, hè, dat is het motto van de politie, nou waakzaam, ik denk dat we dat wel in de genen hebben zitten, maar als het gaat om dienstbaar, dus inderdaad doen we de informatie op de juiste moment te geven. Ik denk dat dat nog wel een item is wat in de komende jaren wil de politie echt het motto waakzaam en dienstbaar neerzetten, dat we daar nog gewoon meters in moeten maken. Maar geeft u eens een voorbeeld, hoe zou je dat kunnen oplossen? Nou, ik denk dat als het gaat om de informatie in de richting van de burgers... wat er met hun aangifte is gebeurd, wat er met de melding is gebeurd... wat de politie aan het doen is, wat de politie kan, wat de politie soms ook niet kan... ik denk dat we daar nog een wereld in te winnen hebben. We hebben wel steeds minder mensen om dat te doen, hè? De, laten we zeggen, in onze meerjarenbegroting wordt er nog steeds van uitgegaan... dat we hier in Rotterdam-Rijnmond met 600 mensen het minder moeten doen in 2015... Maar er zijn signalen en laten we daar maar de hoop op houden dat dat inderdaad bijgesteld gaat worden. Dat zou in ieder geval voor de veiligheid in Rotterdam-Rijnmond een, een heleboel goede dingen kunnen betekenen. U heeft een overvalteam gelanceerd. Wat mij nou eigenlijk opviel was, dat overvallenprobleem is er al heel lang. Waarom is dat team er nu pas? Nou, het, het probleem is ook jarenlang eigenlijk niet zo hoog geweest als nu. Dus we hebben ook gezien dat het een, het is een explosie is in de afgelopen jaren is dat geweest.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 Dat team is een, een samenwerking van niet alleen regisseurs, maar ook van mensen uit de wijkpolitie, mensen van de centrale recherche, mensen van de districten. Er zit een communicatieelement in, er zit een communicatieelement intern in. En eigenlijk moet je gewoon zorgen dat je iedere dag gewoon met deze 50 mannen en vrouwen gewoon iedere overvallen gaat aanpakken. Tot slot even over die communicatie. Ik zie steeds meer agenten die uh, twitteren bij het korps Rotterdam-Rijnmond. Het gevaar is natuurlijk dat er informatie naar buiten komt die niet naar buiten mag komen. Nou, je, we weten dat je een bepaald risico meeloopt, maar als je in de moderne tijden met moderne communicatiemiddelen mee wil doen. En we hebben, laten we zeggen, het is niet voor iedereen vrij om te gaan twitteren. We hebben echt wel naar een paar mensen gekeken die daar gevoel bij hebben, die ook gevoel hebben wat ze ermee kunnen bereiken. En dat houdt u zelf goed in de gaten? Dat houden wij heel goed in de gaten. U, twitter, u twittert zelf niet? Nee, nog niet. Kan u dat wel doen in 2011? Dat denk ik niet. Verslaggever Hendrik Willemhoff in gesprek met Frank Paul, korpschef van de regio Rotterdam-Rijnmond. De politie Amsterdam-Amsteland komt met een chronisch capaciteitsprobleem. De politie-inzet op grote evenementen gaat ten koste van de bestrijding van de normale criminaliteit. Hierdoor is bijvoorbeeld het aantal inbraken na een stijging in 2009 ook in 2010 gestegen. Korpschef Bernard Welte signaleerde dat vandaag in zijn nieuwjaars toespraak. Maar ik beginnen met u een goed, een gezond en zeker, u mag dat van mij verwachten, een veilig 2011 uh, toe te wensen. Aan de Amsterdamse politie zal het in elk geval niet liggen, was zo'n beetje de boodschap van Welte. In volstrekt helder Amsterdamse, het korps heeft zich het afgelopen jaar het leplazeris gewerkt. En dat zullen ze ook komend jaar blijven doen, maar de bodem is wel in zicht. Tijdens de twee minuten stilte schreeuwde er een man en begonnen honderden bezoekers te rennen. 2010 was een jaar van vooral heel veel evenementen. Uh, Gay Pride, dat is het feest dat hier gevierd wordt. Het op één na grootste feest van Amsterdam. Dames en heren, het was een bizar druk. Ja. Van het plein waar de spelers zich direct zullen laten huldigen. Het museumplein. En ik ben echt buitengewoon trots op datgene... wat de collega's het afgelopen jaar hebben gepresteerd. En dan komt daar op het eind van het jaar de Amsterdamse zedenzaak bij. Gezien de omvang van, van deze zaak verwacht ik dat deze gedurende 2011 nog veel capaciteit van het korps zal gaan vragen. De politie draait overuren en dat heeft gevolgen... voor de andere kant van de medaille. Als je focust op criminaliteit met een grote impact... en je zet daarnaast zoveel capaciteit in... voor het laten welslagen van de evenementen... dan leidt dat onvermijdelijk tot een toename van de volumecriminaliteit... zoals fietsendiefstal en autoinbraak. Je kunt immers niet alles. En die volumecriminaliteit zit hem ook nog in iets anders. De woninginbraak. Na een stijging in 2009 met ruim 14 procent. Ook in 2010 een verdere stijging. Van ruim 6.000 naar bijna 7.000 inbraken. Eén lichtpuntje. We hebben het afgelopen jaar ruim 600 inbrekers aangehouden. En dat zijn er 100 meer dan het jaar daarvoor. Succesvoller was de Amsterdamse politie met de aanpak van overvallen. 15 procent van onze opsporingscapaciteit... is dedicated gericht geweest op het aanpak van overvallen. En ja, we zijn erin geslaagd... de gewenste trendbreuk te realiseren. Het aantal overvallen daalde volgens de doelstelling met 19 procent. Al jaren op rij praat Welter over de aanpak van veroordeelde criminelen... en mensen met een boete die zich onttrekken aan de oplegging van hun straf. In het land gaat het om ongeveer bijna 50.000 mensen. De politie heeft er een speciaal team voor opgezet... dat volgens Welte succesvol is. 313 mensen zijn alsnog aangehouden. En daarmee let u op, voor 210 volle jaren gevangenisstraf... ik haal het in andere woorden... 76.732 dagen mensen achter de wist te zetten. Tot slot nog een persoonlijke ergernis van Welte. De dierenpolitie van de PVV. Er komen animal cops, zoals u weet. Ja. Er komen er ook een aantal naar Amsterdam. Wij noemen dat Cavia Caviapolitie. Cavia -politie. Die had ik nog niet gehoord. Ik dank u wel voor uw aandacht. Een verslag van Jeroen de Jager. Na vijf uur gaan we kijken naar Den Haag. Waar het recht zich heeft voltrokken. Snel of misschien wel te snel. Tot zo. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Ik heb besloten om te stoppen omdat ik nu voorrang moet geven aan mijn gezondheid. 2. Ik had in werk gezet om 8 uh, uur en uh, die is niet afgegaan. En om kwart over 9 schrok ik wakker. Ranking de nieuws. Nu op nummer 1. Het zijn zaken die eenvoudig van aard zijn en uh, makkelijk te bewijzen. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking de Nieuws van vandaag. Dit is Radio 1.